No! Oh Dus er zijn een groot aantal wortels waar, uh, waar, waaruit ze op, opkomt. Eén daarvan uh, ligt eigenlijk allemaal in de 18e eeuw. Eén daarvan is het uh, Femme in de Salon, die uh, ontstaat uh, uit een soort Engels patois-streven paar, paar, paar, uh, van de burgerij. Uh, en daarin uh, wordt het eigenlijk uh, tot een cultuur om uh, de eigen, ja, eigen cultuur uh, tentoon te stellen. Dat is natuurlijk iets wat uh, met die wereldtoestellingen vervolgens uh, uh, ja, in verhevigde mate wordt geëxploiteerd. Uh, een andere uh, wortel zou je kunnen zeggen, ligt gewoon in de, de jaarmarkten en de jaarbeurzen, die eigenlijk al uh, sinds de middeleeuwen, sinds dat er gewoon uh, de handelsroutes ontstaan zijn in Europa, bestaan. Uh, nog een andere ligt in de, eigenlijk in de Franse Revolutie. In de zin dat uh, met de Franse Revolutie. Uh, het geldenbestand wordt opgeheven en daarmee de laatste belemmeringen in Frankrijk, althans, om eh, tot de volle industriële ontwikkeling te komen. En dat wordt dan ook tien jaar na de revolutie in 1798 gevierd met een van de eerste Franse industriële tentoonstellingen op het Champs de Mar in Parijs. Dus op het voormalige paradeterrein van de Koninklijke Legers. Uh, en die traditie, die Franse traditie, die zet zich gewoon uh, gedurende de hele eerste helft van de 19e eeuw voort. En er worden gemiddeld hier vijf jaar tot gehouden waarin uh, getoond wordt wat de Franse industrie vermag en die ook dienen om uh, een hoop uh, overtollige industriële producten te dumpen waar ze lastig vanaf komen dus. Uh, in Engeland ligt het iets anders, dat begint ook in feite natuurlijk in de 18e eeuw uh, de eerste wortels. Uh, daar komen ze niet zozeer uit de soort politieke, maar veel, ze komen ze meer uit de industriële revolutie voort. En uh, daar ligt ook meer de, het initiatief bij de Arts and Craft, uh, noem je dat, burgerijen, burgerlijke groeperingen, ja, noem je dat uh, clubs, uh, die ieder jaar. Mensen zijn toast aan houden en daar ook een soort competitie aan verbinden. Waarin uh, wedstrijden worden aangeschreven voor de beste producten, zowel consumptieproducten als uh, industriële machines, industriële uh, technologieën, nieuwe productieprocessen. Er werden ook uh, opdrachten gegeven, dus er werden ook prijsvragen aangeschreven van uh, proberen uh, voor, voor een bepaald uh, probleem een oplossing te verzinnen. En er werden dan ook uh, gelden aan verbonden. Uh, wat leuk is in die Franse tentoonstellingen nog eens dat, dat, dat, dat ik zou maar zeggen, de actuur daarvan ook heel belangrijk was, omdat ze ook echt een symboolfunctie uh, moesten vervullen. Dus ze werden ook uh, mensen als Le Dure en Boulet, die hebben daar ook uh, in ieder geval ontwerpen voor gemaakt. Een uh, nou, soort gelijke dingen zijn ook wel gerealiseerd in die tentoonstellingen. In de, de geschiedschrijven wordt over het algemeen. De, met name de wereldtentoonstellingen in de 19e eeuw, afgedaan als uh, industriële tentoonstellingen. Met name door iemand als uh, Gideon. En dat is niet helemaal correct. Dus ik zou maar zeggen, een groot deel van de voorgeschiedenis die heeft inderdaad uh, sterkste wortels uh, in de industriële ontwikkeling. En de eerste tentoonstellingen zelf, de eerste twee met name, uh, zijn dan heel sterk op de industrie gericht. Maar daarna krijgen ze veel, al heel snel een veel sterk informatief uh, karakter. Dus uh, nemen, ik zou maar zeggen, de uh, emancipatorische uh, intentie die, die ook in de salon aanwezig is, nemen ze al heel snel over in de vorm van thematentoonstellingen, uh, ja, utopische uh, voorstellen voor, voor, voor, voor steden, productiewijzen, en nog op. Ze verschuiven ze al heel snel naar een soort informatie, naar een soort educatie uh, idee. Uh, de allereerste wereldtoestel wordt gehouden in uh, Londen in 1851. Die uh, draagt op de titel Great Exhibition of the World Works of Industry and of All Nations. Uh, die wordt gehouden op initiatief van een uh, stel Engelse industriële en onder protectoraat zou je kunnen zeggen van uh, Prince Albert. Uh, die bemoeit zich er ook heel intensief mee met, met uh, zowel uh, het kiezen van uh, het ontwerp. Er wordt een prijsvaar uitgeschreven voor uh, het ontwerp, voor een uh, ja, grote uh, hal. Daar hebben ze dus eigenlijk niet zo'n heel goed idee over uh, wat het daar precies zou moeten zijn. En er komen zelfs drie Hollandse ontwerpers worden erop ingezonden. En uh, verder bemoeit het dus altijd zich ook uitgebreid met de categorisering. Dus uh, dat is natuurlijk een probleem, uh, een heel belangrijk probleem aan, aan wereldtouwstellingen. Uh, hoe je uh, een adequate categorisering krijgt. Dus welke producten mogen wel getoond worden, welke niet. En hoe uh, rubriceer je die een beetje op een uh, vanzelfsprekende manier? Uh, en is uh, nog eens een keer ook nog eens actief in de zin dat hij ook zelfs producten inzet. Hij zet zelfs bijvoorbeeld uh, een modelwoning voor uh, mensen met een kleine beurs uh, in arbeiderswoning. De Palace is een ontwerp van Joseph Paxton. Dat is een tuinarchitect. Die in Engeland heel veel bekendheid genoot voor zijn ontwerpen voor talloze tuinen bij adellijke residenties. Met name staan En waar ook heel veel aandacht besteed werd aan horticultuur. En natuurlijk ook artificiële horticultuur, omdat het Engelse klimaat is ook niet ideaal. Dus er werd met kassen doorgeëxperimenteerd. En hij had al een hele grote kast gebouwd uh, bij een van die residenties. En daarop bouwt hij eigenlijk voort met zijn ontwerp voor Crystal Palace. Crystal Palace is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uh, met normaal betreft de onderdelen uh, waar het, uit is, het is opgebouwd. Dus uh, staal, glas en hout. En het feit dat het geprefabriceerd is, dus dat het allemaal standaard zijn die uh, in een ongelooflijk korte tijd van zes weken uh, uh, hebben ze dat ding in elkaar gezet. En het kon dus ook weer uit elkaar gehaald worden. Het is ook weer heel opgebouwd uh, later. Het heeft in feite een prijsvraag gewonnen, uh, die uitgeschreven was door uh, de organisator, organisatoren. En het heeft nogal wat voet in de aarde gehad. Met name, is altijd een fenomeen om het gerealiseerd te krijgen, omdat. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje vreemde Arthur. Dus als je kijkt naar alle neoclassistische tendensen die op dat moment in de openbare agentuur ja, gehanteerd werden, dan is dit het uh, ja, tegendeel van. Uh, ja, later krijg je dan ook, zal maar zeggen, dat is dit een beetje voorbode van een soort tegenstelling tussen die neoclassieke tendensen en uh, een soort ingenieurskunst. Daar komt in feite wel op neer. Ik werkt zo'n werktochtje aan dit project samen met een ingenieursbureau. Dus eigenlijk zijn er gewoon geen architecten bij betrokken. Uh, de ingenieurs die rekenen de hele boel uit en uh, die zorgen dat er keurige werktekeningen van, uh, van komen. Het grappige is dat uh, Crystal Palace, de naam zegt het ook wel een beetje, dat, uh, nou, het is een zin van glas, vandaar dat Crystal. Het maakt ook ongelooflijk veel indruk op uh, de tijdsgenoten. Het feit dat je dus een soort glazen huis hebt, niet een, uh, niet een gebouw eigenlijk meer, maar een soort, soort uh, vel Met uh, ja, een ongelooflijk sprookjesachtige atmosfeer. Ook s'avonds als, uh, als de lichting natuurlijk aangingen, dan was het een soort gloeiende diamant. En het tweede deel van uh, de naam verwijst natuurlijk al, is uh, Crystal Palace. Palace verwijst al naar maar zeggen, een soort typologische uh, laag van het ontwerp. Als je het plattegronden bekijkt, en ook later als het weer is opgebouwd, dan voel je waarschijnlijk ook twee torens ter weerszijde van het gebouw. Het draagt een heel sterk paleisachtige opzet. Er is een hoofdtranscept, zijbeuken en dan nog eens een keer weer twee kleinere trancepten. die het vrij klassiek aanzicht geven in contouren, zou je kunnen zeggen. Want de materialisering de hele. Ik zou hem zeggen, dat sterke. Ja, een braamachtige van het gebouw is natuurlijk volstrekt uniek. Het is ook bijzonder, uh, bizar gekleurd. Het zijn prachtige aquarellen uh, waarin uh, de kolommen, uh, ja, dat zie je niet op dit plaatje, maar waarop de, de kolommen uh, hardgeel en, uh, en de liggers uh, het blauw zijn en de uh, voorbalk roze zijn. Echt een ongelooflijke uh, ja, volheid van, van kleuren. Uh, ja, over de categorisering zou ik nog iets kunnen vertellen. Ik ze altijd altijd een soort categorisering in drie uh, bedacht. Daar kwamen ze echt niet meer uit de voeten. Uh, het kwam ongeveer neer op, uh, op producten, dus op industriële producten. Op, uh, op, op producten die meer gericht waren op uh, de vormgeving. En op producten, nou de laatste week even niet meer, maar dat was een soort hele grove driedeling. En uiteindelijk zijn het er iets van, van 48 categorieën geworden. Uh, ...en uh, heeft zich daar nog eens even stevig mee bemoeid... ...en uh, toen was het enigszins opgelost. En dat probleem van de categorisering... Dat, uh, ...dat zie je ook op de later toonstellingen, uh, ...wordt het veel fundamenteeler aangepakt... ...in zin dat het ook in het ontwerp zelf al uh, wordt meegenomen. Dus waar dit nog een soort kathedraal is... ...of een paleis is... ...waarin uh, gewoon alles... Uh, ...min of meer zijn plek vindt... ...omdat het een vrij neutrale... ...hallenachtige structuur is... Uh, Wordt het dan uh, veel meer toegespitst op uh, het maken van uh, nou, het eind van de aparte hallen zelfs? Het is ook heel gebruikelijk, en het werd later ook steeds verder uitgebouwd, dat beroemde architecten door de, de desbetreffende landen gevraagd worden om hun inzending uh, ja, van een paviljoen te voorzien of uh, van een inrichting te voorzien. En zo is ook al in de eerste wereldtouwstelling bijvoorbeeld Cotwit Semper, doet uh, bijvoorbeeld voor uh, Duitsland en het doet zelfs voor Canada de. Uh, inzending, dus uh, geeft een, uh, maakt een stuk interieur waarin de diverse objecten die Canada inzendt, getoogsteld worden. En wat ook wel aardig is, uh, wat ook een hele traditie heeft in de wereld is het feit dat, dat die dingen in een park liggen. Dat is bij Crystal Palace uh, eigenlijk toeval, dat zou je niet zeggen omdat nou, Paxton uh, een tuinarchitect is. Maar het ligt gewoon in een hardpark, dat is de meest geschikte locatie en een vrije locatie. Aardig uh, is het, uh, dat, dat er stonden natuurlijk een aantal bomen in de weg stonden. Hij heeft gewoon drie van, zo, van die bomen gewoon in, het, uh, in het gebouw opgenomen. Die staan uh, in de hoofdtranscept. Er staan keurig uh, drie bomen. lagen wel houten vlonders op de vloer. Dan heb je het gasveld niet door. Het was uh, bijna een, een soort van uh, vliegend object dat uh, was nedergedaald. Wat uh, natuurlijk ook wel belangrijk is om even aan te geven, is waarom het nou eigenlijk een wereldtoonstelling is. Want de motieven natuurlijk waarom de, die eerste wereldtentoonstelling gehouden is, dat was natuurlijk enerzijds omdat die Fransen al een hele traditie hadden van die industriële tentoonstellingen, waar ik straks al dat over verteld heb. En dat stak die Engelsen natuurlijk wel, de organisatoren van de eerste wereldtentoonstelling zijn ook uh, bij een aantal van die Franse tentoonstellingen geweest kijken. En... Uh, Zouden zoiets van, uh, ja, hoe kun je nu uh, zo'n eigenlijk Frans idee uh, zo voor dat we er met de eer kunnen strijken? En dat was natuurlijk door het internationaal te maken in plaats van nationaal. En ja, dat internationale karakter moest er ook niet uit de hand lopen, want het ging uiteindelijk natuurlijk toch om uh, het ja, profileren van de Engelse voorsprong op, uh, op het gebied van de industriële productie. En technologische ontwikkelingen. Dus het was ook zo dat ongeveer de helft werd ingenomen door Engeland zelf. En dan nog een flink stuk door haar eigen kolonies. En de rest was uh, voor uh, een groot aantal Europese landen. Voor een aantal uh, landen uit het Verre Oosten, dus China, India. Een aantal landen ook uit Afrika. Een aantal landen uit, uh, uit, uh, uit Amerika, dus Brazilië. Wat eigenlijk ook weer bij, via Frankrijk waarschijnlijk uh, vertegenwoordigd was. De Verenigde Staten waren ook aanwezig. Uh, kortom, eigenlijk wat, uh, zou men zeggen, aangeduid zou kunnen worden met westerse cultuur, aangevuld met enige, um, hoe noem je dat? Uh, ja, Oosterse uh, bijzondere sprookjesachtige uh, culturen, die echt, werden ook echt als sprookjesachtig tevoren, uh, voorgesteld. Dus met China was ook altijd met een soort tape dingen aanwezig met, uh, met hun gewaar. De vreemde tot de verbeelding sprekende cultuur moesten representeren. En dan moet je natuurlijk ook bedenken, dat het ook wel heel belangrijk bij de geschiedenis van de denk dat het reizen nog uh, heel beperkt was. Uh, bij mensen. En uh, dat ook, ik zou maar zeggen, iets als fotografie uh, nog niet ontwikkeld was. En de eerstvolgende tentoonstelling wordt dan natuurlijk uh, in Frankrijk gehouden, de andere Europese macht van dat moment. Dat is in 1855. En ook bij die tentoonstelling kun je nog in de titel uh, gewoon zien dat daar inderdaad het industriële primaat nog vrij belangrijk is. Dus die heet dan ook uh, L'Exposition Universelle des Produits de l'Industrie. En uh, wat daarvan dan, uh, Opvalt is dat ze, uh, de schone kunsten, dus echt niet meer de toegepaste kunst in de zin van uh, wat je tegenwoordig design zou noemen, maar uh, ja, de fijne kunsten, die zijn, uh, hebben een aparte hal, krijgen die. En ik heb een aparte uh, machinehal. Nou, wat verder nog opvalt aan die, die tentoonstelling is dat. Uh, in tegenstelling tot alle andere toestellingen die in Parijs gehouden worden, en dat zijn er nog een zestal. Uh, deze in, uh, rondom het Place de is, Place de la Concorde. En alle andere zijn in feite op Chant uh, En uh, dat is vrij duidelijk waar het aan ligt, omdat in de volgende wereld in Parijs gehouden wordt, wordt deze locatie volgebouwd met uh, Grand Petit Palais, die er nu nog steeds staan in, uh, in feite. Dat, ...op zich niet zo vreemd, omdat heel veel wereldtoonstellingen hebben voor de steden waarin ze terechtkomen. Uiteindelijk uh, hele blijvende resultaten ook in de vorm van uh, musea of universiteitsgebouwen of uh, stadions of parken. En uh, Dat is bij de eerste toonstellingen nog niet zo heel sterk aanwezig, bij deze eerste twee. Maar bij de eerste volgende al wel. Je zou kunnen zeggen dat de eerste toonstellingen vanaf 1851 tot en met Parijs 1867, uh, dat die uh, in die zin uh, een aparte groep zijn, dat hij in, uh, alles nog in één gebouw plaatsvindt, en dat uh, de aantal categorieën vrij beperkt zijn, dus het breidt een beetje uit, maar uh, het, is nog vrij... het zijn drie hoofdcategorieën, de machines, de kunsten en de toegepaste kunsten, en de machines die werken nog niet. En dat is uh, in uh, 1867 in Parijs. Wordt er wordt een aparte uh, ruimte gereserveerd waarin uh, grote drij uh, drijfstangen uh, rondlopen. En uh, ja, stoommachines zijn ingeschakeld waarin, uh, waarmee alle machines worden aangedreven. Nou, tussen die uh, Parijse tentoonstelling van 1855. En de prijs van 1967. Uh, daar zit nog een Londense totootstelling van 1862. En die is nog wel aardig, omdat daar in feite uh, nog een soort actonische stijldebat uh, gevoerd wordt. Dus waar Crystal Palace uh, heel sterk. Uh, toch een soort. wat we nu. Uh, toch uh, ingenieurskunst uh, zouden uh, noemen. Uh, draagt dit een heel academisch karakter. Dus uh, hier wordt uh, echt. Uh, ...een klassicistisch uh, ontwerp uh, voorgesteld. Dus in feite de hele constructieve structuur is uh, ingenieurskunst. Het is dus gewoon uh, staal en glas. Maar de, de huid, de gevel, die is uh, van, uh, van baksteen en uh, natuursteen... ...en uh, met booms en, uh, en vleugels en torentjes... ...om uh, ja, een, een, een paleis, een, een, een kathedraalachtige uh, aanzien te, te geven. Dus zit het wordt een heel erg werk met een vrij klassieke ruimtelijke opbouw van een grote centrale hal vanuit je in de respectieve zijvleugels komt en dan kom je op een gegeven moment weer in een doom van waaruit je weer in een andere hal terechtkomt met een ander thema. In Parijs wordt in 1867 de volgende toekomst ingehouden. gehouden. Die heet L'Exposition Universelle. Dat valt dus al uit de titel ook de term industrie weg. En er uh, wordt meer nadruk gelegd is op het universele karakter. Dat is een ander heel belangrijk aspect aan wereldtouwstellingen. Uh, hier uh, zie je ook voor het eerst echt uh, een groot aantal categorieën ontstaan. Dus het is niet meer alleen uh, toegepast toegepaste kunsten en de machines en, uh, en, uh, en de echte kunsten. Maar uh, komen ook, uh, uh, uh, nou ik kan het wel even opnoemen, uh, ja, voedingsstoffen, restaurants. Uh, machinehal met draaiende machines dus, uh, ja, meer technische instrumenten, uh, textiel, uh, ju ja, juwelen, wapens, en, uh, huishoudelijke artikelen, uh, meubels, uh, nou, dan kom je in de categorie echt toegepaste kunst, in de zin van uh, meubilair, uh, fijne kunsten, en, en de boemstering wordt gevormd door uh, een tableau uh, van de geschiedenis van de arbeid, uh, ...waarin de desbetreffende landen aangeven hoe uh, in hun uh, land uh, ja, de geschiedenis van de arbeid verlopen is. Dus in die zin toch nog wel een enigszins industriële primaat in de tentoonstelling. Het gebouw is heel bijzonder, omdat je zou kunnen zeggen dat het uh, een directe vertaling is van een categoriseringsprobleem. Uh, uh, het heeft als grond voor een, een ovaal... Uh, het verhaal gaat dat het eigenlijk had, dat het eigenlijk rond had moeten zijn, omdat het uh, dan in uh, plattegrond uh, een uh, metvoer van de, de wereldgloobe zou zijn geweest. Met, uh, ja, het is ingedeeld uh, zou dan als het de gloobe was geweest, idealiter ingedeeld zijn met uh, stralen en radialen, zodat dus je dus uh, het uh, geografisch netwerk uh, zou uh, hebben gehad. Uh, wat imaginair over de, ja, de globen ligt en dan in de vorm van een gangenstelsel uh, de diverse categorieën zou afscheiden. Het is dus een ovaal geworden, omdat ze niet alle landen kwijt konden. Uh, en het aardige is dat iedere categorie heeft een, uh, een ring gekregen, waarbij de buitenste aan de buitenlucht grenst met een luifel en daar zitten dan de restaurantjes in. En de binnenste de, de uh, geschiedenis van de arbeid is... Die aan uh, een, een binnenplaats ligt met, met, met, met grote fontein en groen. En daartussen liggen dus alle andere categorieën, ieder hun eigen ring. En uh, de radialen die snijden daar doorheen. En vormen op die manier een soort uh, taartpunten. En je liter zou ieder taartpunt een land bevatten. In werkelijkheid is dat niet zo. Frankrijk die neemt ongeveer drie taartpunten in, en België neemt er bijvoorbeeld twee in, en Holland maar een halve. We waren blijkbaar een categorie iets minder hoogstaand... dan onze Belgische Zuidenbeurden. Um, maar eerlijk kon je dus op deze manier... door de ringen af te lopen... Um, zien hoe... Uh, ja, binnen een bepaalde categorie... de stand van zaken was... in de diverse landen. Maar je kon ook uh, door uh, langs... Uh, een, uh, een, zo'n taakpunt te lopen... door de, er dwars doorheen te lopen... kon je uh, zien hoe binnen het land zelf... Uh, ja, over alle categorieën heen de stand van zaken was. Dat dus vind ik uh, ja, een heel mooi schema. Van uh, ja, een directe vertaling van, de, van, de, van een categoriseringsprobleem in, uh, in een plattegrond. En het uiterlijk van het gebouw is ook uh, ja, het het eigenlijk al uh, een stukje ingenieurskunst met veel uh, staal, glas en, uh, en hout. Het werd uh, ook uh, uh, moet zeggen, verwarmd en uh, er werd lucht afgezogen, dus je had een heel ondergronds stelsel van, uh, van kanalen voor, uh, ja, voor het afzuigen en verwerken van, van lucht en, en uh, water en noem maar op. En je had dus ook de hal, dat was dan die, die machinehal waarin een soort uh, ja, loperig rondliep met daaronder de drijfstangen. Met de machines. En dan kon je dus uh, aan, ja, op de begane grond aan weerszijden van de machines lopen. En je kon op de loopbrug kon je uh, ook uh, ja, kijken op de machines neer. Dus je kon er echt uh, van alle kanten op ja, naar kijken. Nou, deze tentoonstelling uh, is ook de eerste tentoonstelling waarin uh, amusement een hele belangrijke rol gaat spelen. En ook consumptie een hele belangrijke rol gaat spelen in het verlengde daarvan. Dat komt eigenlijk op twee manieren tot uiting. Enerzijds in het dat het park waarin uh, het gebouw uh, gelegd wordt, dit keer weer de Jean de Mar, uh, dat wordt aangelegd met uh, ja, rustieke, uh, landschapsachtige uh, uh, ja, stijl. Met picknickstukken, uh, ruïnes. Ieder land uh, die maakt ook een folly in, in uh, de, de traditionele stijl van, uh, van het land. Um, en een ander aspect waarin het tot uitkomt, dat is dat die producten die uh, met die draaiende machines in de machinehal uh, gemaakt worden, maar ook elders uh, in allerlei kioskjes uh, gemaakt worden, die zijn er te koop. Dus het is dus eigenlijk de eerste toonstelling waar uh, ja, de, de, het publiek als consument kan optreden. is de eerste wereldtoonstelling die eigenlijk buiten het duootje frankrijk Engeland valt. Dat is in de derde grote macht uit die tijd. Uh, het Oostenrijkse hongaarse uh, dubbele monarchie uh, in Wezen dus. In 1873. En uh, wat daar opvalt is in feite dat uh, in het verlengde van uh, het feit dat er steeds meer categorieën komen het nog uh, wel één gebouw is waarin het in wordt ondergebracht, met een klassieke stijl. Maar dat het gebouw langzamerhand uit elkaar begint te vallen, in de zin dat het aparte hallen krijgt waarin uh, uh, iedere categorie zijn plek vindt. Dus waar in Frankrijk nog de categorie een soort gesloten vorm uh, met elkaar maakte, valt nu hier uit elkaar in een soort uh, visgraatachtige structuur. Met een centrale hal met een grote domer erop en dan uh, naar beide kanten toe weglopend een grote naaf, uh, een grote hal met daarop dwars die ieder een apart thema hebben. En die een soort uitbreidingsmogelijkheid hadden naar de buitenruimte tussen die twee hallen. Dus dat was op zich ook wel een vrij slim concept met een vrij grote flexibiliteit. Wat verder is, opvalt aan die Tusseling is dat uh, in het verlengde van het amusement die ze, wat ze in Parijs als categorie is in het intrail gedaan in het park, dat wordt uh, in Wenen nog eens een keer uitgebouwd. Doordat uh, ja, in het, dat, uh, ook hier weer in het park ligt, in het Praterpark... wat ook toen al uh, een amusement, uh, of ja in ieder geval, een, een, een, een, een, een jacht- en een, uh, uitgaanspark was. Uh, dat in het verlengde van het amusementsgedeelte. Niet alleen uh, ieder land uh, zijn paviljoentje had uh, in zijn eigen stijl, maar dat ook het exotisme steeds uh, bizarre vormen aanneemt in de zin dat nu ook uh, daadwerkelijk uh, groepjes Chinezen en Indianen uh, naar de tentoonstelling worden overgebracht om in uh, zo'n uh, ja, zo nagebouwd stukje uh, China of een nagebouwd stukje Midwest met wigwams uh, en dergelijke, om daar hun plek in te nemen en ja, in feite natuurlijk uh, uh, bezien te worden als... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk in, op dat moment nog zeker als amusement. Dus later, uh, aan het eind van de 19e eeuw, verwetenschappelijk t, zich die interesse heel sterk. De eerstvolgende grote tentoonstelling wordt in uh, 1876 in Philadelphia in Amerika gehouden. En daar duikt een ander aspect op aan de tentoonstelling. En dat is dat vaak tentoonstellingen uh, gehouden worden in combinatie met uh, een verjaardag van... De, uh, ...onafhankelijkheid bijvoorbeeld, en dat is hier dan het geval. Want in 1776 zijn de Engelse koloniën onafhankelijk geworden. Deze heet dan ook de Centennial Exposition. Later in de geschiedenis zie je dat vaak terugkomen, en als het niet de viering is van onafhankelijkheid. De Belgen hebben er ook eentje gehouden, de onafhankelijkheid van, uh, van Nederland. Uh, dan is het wel bijvoorbeeld dat ze ook samen worden gehouden met Olympische Spelen. De eerste Olympische Spelen in 1900... ...die worden samen georganiseerd met, uh, de eerste, of met, met weer een Franse expositie in Parijs. Uh, iets anders wat ook weer opvalt aan Philadelphia... ...is dat het proces van ik zal maar zeggen, het uit elkaar vallen van de tentoonstruisgebouwen... ...onder invloed van het zich uitbreiden van het aantal categorieën... ...dat dat zich hier uh, verder doorzet. En dat de aanleg van de, van, van de stedelijke ruimte waarin de tentoonstelling plaatsvindt... dat die uh, steeds meer meegenomen wordt als het probleem. Daarvoor vonden ze meestal meeste plaats in bestaande parken. Nu wordt ook het park als ontwerp uh, meegenomen in de prijsvraag uh, die gehouden wordt uh, ja, voor het tentoonstellingsterrein. En wat ook voor het eerst in Philadelphia opduikt, en dat is uh, niet zo vreemd omdat ze in Amerika daar het eerst mee waren, was uh, een... Uh, een paviljoen, een apart paviljoen voor de vrouwenbeweging, voor de Liberation Movement. Exposition Universelle in Parijs in 1878, die is weer opvallend omdat daar eigenlijk weer een uh, activiteit aan, uh, aan de wereldtouwstelling wordt toegevoegd. En dat valt samen eigenlijk met uh, wat uh, in de geschiedschrijving ook wel uh, de wetenschappelijke revolutie wordt genoemd. Dat is dan uh, de versnelling van wetenschappelijk uh, onderzoek en de institutionalisering ervan aan het eind van de 19e eeuw. En dat komt in 1878 in Parijs tot uitdrukking in het feit dat er parallel aan de tentoonstelling uh, congressen georganiseerd worden. Dus er wordt niet alleen meer uh, producten getoond, en uh, werkingen, dus processen getoond, maar er wordt ook uh, kennis uitgewisseld. En uh, dat loopt eigenlijk van industriële kennis, wat je natuurlijk daar wel verwacht, naar, uh, human, ja, naar humania, dus uh, sociologie, uh, economie, de medicijnen. Uh, over al die uh, aspecten worden wetenschappelijke congressen uh, gehouden, wetenschappers uh, over de hele wereld, uh, waarvoor wetenschappers over de hele wereld worden uitgenodigd. Nou, de volgende toonstelling die we dan uh, krijgen en die uh, bijzonder uh, is, die zit uh, in uh, Australië. Dat is eigenlijk niet zozeer meer van je gebouwkundige opzicht interessant als wel het feit natuurlijk dat het uh, op een ander continent wordt gehouden. Wat in, ja, in strikt gesproken nog uh, een kolonie is, maar het heeft zich blijkbaar al zover uh, ja, bevrijd dat het... Uh, eigen tentoonstelling kan houden waar het zich als eigen culturele natie uh, kan tonen. Nou, de eerstvolgende volgende echt grote tentoonstelling is dan in Parijs in 1889 e. die het ook weer Exposition Universelle en het aardige daarvan is dat uh, het gebouw daar inderdaad weer een nieuwe stap neemt in het uit elkaar vallen uh, enerzijds blijft het een beetje op een paleis lijken uh, maar dan vooral in, in de zin van uh, van de, van, de, van de absolute vorste traditie, dus de grote paleizen zoals Versailles, waarin je niet ja, een vrij beperkt ontwerp hebt, wat een duidelijk front heeft en een aantal duidelijke routes heeft, maar wat het, het, ja, het, uh, het hele landschap meeneemt en ook uh, zich begint uit te strekken over het landschap in, in talloze vleugels. En dat is natuurlijk handig, omdat je op die manier in de vleugels rekening kunt houden met de specifieke aard van de categorie. Dat zie je dan ook in de ontwerpen voor de diverse hallen. Ze worden wel symmetrisch gehouden, dus er is een soort as die van uh, de Trocadero loopt, dus waar nu uh, tegenwoordig in Parijs uh, het uh, Museum voor Moderne Kunst staat, onder de Eiffeltoren door, door naar uh, het jean uh, naar het Graf van Napoleon zou je kunnen zeggen. Uh, de Eiffeltoren wordt daar dus uh, gebouwd. Daar staat ontzettend veel verzet tegen van uh, een groot uh, aantal uh, belangrijke kunstenaars. Uh, omdat het natuurlijk een monsterlijk ding zou zijn. Uh, nou, een ander heel opvallend object uh, op die tentoonstelling is uh, de machinehal. Dat is uh, op dat moment de grootste overspanning uh, die er is ter wereld, 110 meter. Uh, wat ook hier weer opvallend is, is dat, dat ik zou maar zeggen, het 19e eeuwse uh, stelprobleem doet zich ook hier zich weer heel hard voelen in de zin dat het weer een ingenieursgebouw zijn. In het interieur, maar dat het exterieur. klassistische ja, tendensen vertoont. Nou, over die Eiffeltoren. Die het verschijnen van die Eiffeltoren. als symbool. voor de wereldtentoonstelling. dat doet eigenlijk zijn uh, ...parallel aan het steeds ver uit elkaar vallen uh, van de tentoonstellingsgebouwen, Waar de eerste tentoonstellingsgebouwen als gebouw uh, sy uh, als symbool opgevat zouden kunnen worden voor de wereldtoonstelling. Als een soort uh, ja, sterk beeld wat in het collectief geheugen blijft uh, hangen. Uh, nou, op het moment dat het gebouw verder uit elkaar valt en er geen doms meer op kunnen uh, en, en dat soort zaken uh, ontstaat de behoefte aan een, aan een onafhankelijk symbool zou je kunnen zeggen uh, daarnaast is het natuurlijk ook gewoon in, in, de, in, de, in de trend van, van amusement uh, is het een wezenlijk onderdeel dat je op een gegeven moment uh, in de wereldtoonstellingen ook vanuit een soort vogelvluchtperspectief zoals uh, nou, de mensen dankzij de technologie en de wetenschap boven, uh, ja, boven de wereld uitreist, dat je dat ook letterlijk kunt doen. Dus op eerdere wereldtoonstellingen was het bijvoorbeeld al mogelijk om met luchtballonnen uh, naar boven uh, te gaan en niet kijken op de wereldtoonstelling. Hier hebben ze dat uh, ja, gematerialiseerd, zou je het kunnen zeggen. Chicago in 1893. Dat is uh, de volgende wereldtentoonstelling. Die heeft ook weer een heugelijk feit te vieren. namelijk de ontdekking van Amerika door Columbus. Uh, die tentoonstelling is heel bijzonder, omdat daar uh, de omvang van de tentoonstelling, van de tentoonstelling uh, enorm wordt. 278 hectare beslaat de tentoonstelling dan. Uh, de hoeveelheid categorieën die uh, tentoonsteld worden, uh, worden ook gigantisch. En daar zie je echt uh, de tentoonstelling definitief. Uh, ja, uit elkaar vallen, zou je kunnen zeggen, in, uh, in, in gebieden. Dus uh, in, een, uh, in een pleasure area en een, een eigenlijk tentoonstellingsgebied. En in, in, in, in, een, in, een, in, een, in een gebied waar het een festivalhal is. Dus je krijgt echt een aantal stukken land of stukken gebied die uit elkaar, ja, waarin dit tentoonstelling uit elkaar valt. En zo wordt het ontwerp dus niet alleen een probleem van hoe je de dingen tentoonstelt. Hoe die gebouwen op zich van elkaar ordent. Uh, hoe je ze in het, in het landschap legt. Maar hoe dat echt een stadsontwerp. Nou, de winsttoonstellingen zijn ook heel beroemd vanwege uh, ja, het stadsontwerp wat daar gehanteerd is. De Sitte Beautiful-beweging heeft uh, daar uh, zijn directe uh, inspiratie. Ja, of zijn, zijn gewoon boordpunt. Uh, uh, de Sitte Beautiful-beweging is een soort uh, niche van uh, ja, uh, Amerikaanse noden, behoeften aan een eigen stijl. Want het stijlprobleem is natuurlijk ook inherent aan de wereldtoestand. Ierland probeerde daar zijn eigen culturele identiteit te tonen. Zijn culturele autonomie. Nou, dat hoort een stijlprobleem ook direct bij. Um, en dat is eigenlijk gemixt met... Uh, ja... Toch een heel bewust... Bij de Amerikanen heel bewust... Uh, idee over hun voorvaderen, namelijk dat hun, hun roots in, uh, in Europa liggen en dan wel te staan in de klassieke stedenbouw uh, zoals uh, in de barok met name uh, ge, gehanteerd uh, en uh, in de ideaalsteden dus uh, met heel sterke centrale concepten uh, waar uh, in het uh, centrum uh, uh, de belangrijkste openbare gebouwen liggen, als uh, symbool van de democratie. Dus uh, parlementsgebouwen en uh, dat soort gebouwen. Washington is daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, en dat van daaruit vertrekken uh, radialen en assen uh, die de stad doorsnijden en er vanuit de hele stad uh, uh, zicht is op... Uh, ja, op het symbool van, van, de, van de samenleving, namelijk haar democratische gehalte. Uh, wat, en, en natuurlijk die, die, die, die duidelijke gerichtheid maakt ook mogelijk om, om, om de stad, de stedelijke ruimte, de buitenruimte, om die heel duidelijk vorm te geven. Dus uh, om heel duidelijk randen aan de stad te maken en sequentie en opeenvolging naar het centrum toe ...van pleinen en gebouwen in toename van, van belangrijkheid en van, van, van, van openbaarheid. Naast de ruimtelijke monumentaliteit die op die manier geïntroduceerd werd op stedelijk niveau in de wereldtoonstelling. Uh, had natuurlijk de op, het oppervlakte uh, van uh, die de, deze tentoonstelling besloeg en de hoeveelheid bezoekers. Want als je denkt dat uh, de eerste tentoonstelling ongeveer 6 miljoen uh, bezoekers trokken, zoals in Londen in 1851. En uh, dat loopt gestaag op totdat uh, nu uh, hier in Chicago uh, 27,3 miljoen bezoekers uh, over 278 hectare vervoerd moet worden. Dan begrijp je dat het transportprobleem ook uh, een behoorlijke dimensies aanneemt. Ook te meer omdat. in de tentoonstelling is gebouwen, dus ook steeds verder ja, versplinterd uit elkaar vallen. Dat hebben ze in Chicago op een aantal manieren opgelost. Ze hebben het natuurlijk voor een deel gemotoriseerd, want dat was natuurlijk ook een staaltje van vooruitgang. Dus uh, het doet bijvoorbeeld iets als een monorail intreden. Dan wel met een stoommachine, maar toch al een monorail. Uh, maar een andere truc die ze uithalen is uh, gebruik maken van het feit dat uh, het aan Lake Michigan gelegen is, het uh, terrein. En dat je op die manier uh, met de stoomboot uh, ja, geloof ik, in een kwartier van het centrum van Chicago uh, op het terrein kon zijn. En dat als je dus een soort parallel systeem uh, van grachten aanlegde... Uh, ...wat ook een mooi monumentaal middel is, uh, door, de, door het terrein heen dan kon je ook mooi van het water gebruik maken als transportmiddel. Nou, daarvoor worden dus uh, een hele kolonie uh, Venetiaanse gondeliers uit Italië overgebracht naar uh, het Tansensterrein. En die verblijven daar dus dan uh, zes maanden. En die, uh, dan kon je met je gondeltje kon je daar uh, door het terrein heen of over het terrein heen. Nou, architectuur, daar geldt natuurlijk een beetje zelf voor als het Daar Ook daardoor doet natuurlijk die intreden. De Tansensterrein werd de White City genoemd. Uh, de heerste een, uh, ja, een klassistische, uh, maar dan wel witte, uh, gestukte uh, ja, aan de Romeinen refererende Artuurstijl. De enige die zich daar uh, aan ontrok, was Louis Sullivan van de Chicago School, die uitrekt in Chicago uh, natuurlijk uh, zijn wortels en, en uh, zijn ontwikkeling heeft. Maar die heeft eigenlijk voor de wereldtoonstelling gewoon compleet gepasseerd. Dus hij heeft er één gebouw mogen ontwerpen. Dat is ook enige gebouw. ...wat uh, zich uh, onttrok aan, aan de dominante stijl. Uh, het aardige is ook dat, dat uh, met name de moderne geschiedschrijvers... Uh, zoals Gideon en, uh, en maar ook tijdgenoten als Semper... Uh, ...ongelooflijk uh, de kiften op, uh, op, op, op de stijl van die tentoonstelling... ...in de zin dat hij anti-modern uh, zou zijn. En uh, het enige gebouw wat ze dus natuurlijk een goedkeuring kon dragen... ...was dat uh, van Sullivan. In 1900 uh, wordt er in uh, Parijs weer een wereldtoonstelling gehaald, gehouden. En daar is wel aardig van uh, om te vertellen dat uh, aan het eind van de 19e eeuw uh, je een enorme versnelling ziet van het aantal wereldtentoonstellingen dat gehouden wordt. Tot, geloof ik, in 1888 zelfs drie in één jaar. Om dat een beetje te ondervangen wordt op een gegeven moment uh, het uh, fenomeen wereldtoonstelling ge geïnstitutionaliseerd. Net zo goed als de Olympische Spelen later geïnstitutionaliseerd zijn in een soort... Uh, ja, een commissie, een bureau waar je als land aanvraag doet om in een bepaald jaar een tentoonstelling te houden. En dat is. Rond 1900 heeft dat inmiddels plaatsgevonden. En de Duitsers zullen dan eigenlijk een tentoonstelling houden. En in de eeuwige rivaliteit tussen Frankrijk en Duitsland. besluiten de Fransen, en die zijn ook iets sneller. om zelf een tentoonstelling te houden. om de Duitsers de voet dwars te zetten. Nou, dat wordt dus de beroemde wereldtoonstelling van 1900. Tegelijkertijd met de eerste wereldtoonstelling, of de eerste Olympische Spelen. Die, een traditie die dan weer opgepakt wordt in Frankrijk. Aardig aan de, zeggen, de stedenbouwkundige uitleg is dat het niet alleen meer op de Chandelmarkt plaatsvindt, maar ook hier verspreid door de stad wordt. Onder andere tegenover de Place de la Concorde. Daar wordt de Grand Palais Petit Palais gebouwd, die staan er nog steeds. Uh, en aan de overkant van de scène, langs de l'Esplanade Invalide, worden ook een aantal historisch gebouwen gebouwd. En langs de scène, worden, uh, ...wordt een rue de nation aangelegd. Dat is dan weer zo'n uh, straat van uh, paviljoens en gebouwtjes... ...van uh, de diverse deelnemende landen in hun respectievelijke stijlen. Maar dan nu is het tot straat samen gesmeed. En natuurlijk op Jean de Mar wordt het hoofdgebouw gebouwd. En daartussen wordt, uh, omdat je dan toch een behoorlijke afstand moet overbruggen... ...wordt een uh, tapis Roland, een uh, Roland Trottoir, uh, aangelegd. Een houten uh, Roland Trottoir op uh, niveau. In de lucht met drie snelheden, dus met drie ringen waar je van, van stilstaand op langzaam stapt op iets sneller of weer iets sneller stapt. Over de Arthur is het nog wel aardig om op te merken dat je daar eigenlijk al wel ziet dat er een soort fusie optreedt van ja, toch nog enigszins klassistische elementen als doms en, en, en, en, en torentjes en dat ook de hoofdopzet nog enigszins doet denken aan die opzet uit 1889 van een soort uh, paleis met uh, lange vleugels en, en tussentorentjes. Uh, maar dat de dat architectuur zelf al heel erg uh, richting, uh, ja heel erg veel barokke en, en exotische elementen bevat. Het begint ook een beetje op uh, de, de architectuur tekeningen van Hans Bloel zich te lijken, die expressionistische uh, uh, tekeningen. Het krijgt kortom een enorm sprookjesachtig uh, uh, karakter. Wat nog eens versterkt wordt omdat het ook wel een bijzonder uh, karakter van deze tentoonstelling wordt ook al eerder gedaan. Met de introductie van de elektriciteit op grote schaal wordt het ook licht in Dus wordt ook uh, s'avonds, uh, de tentoonstelling uh, blijft heel lang open. Het wordt ook heel belangrijk dat je daar een soort uh, ja, licht- en waterfestijn uh, hebt uh, met gekleurd licht en uh, nou, ja, ronduit sprookjesachtig. Nou, de eerste volgende tentoonstelling die met name vanuit uh, stijlaspect uh, uh, interessant is... ...is uh, die in Gent, notabene, 1913. Uh, waarin uh, mensen als Van der Velde en Muthesius en Berends uh, aanwezig zijn. En waarin uh, met name de Nouveau uh, zijn intrede doet uh, in de, het wereldtentoonstellingswereldje... Uh, en daaruit uh, ja, ook zo'n verbreiding vind ik natuurlijk ook weer. Uh, ook in het verlengen van het stijlaspect is natuurlijk uh, Parijs 1925 wel interessant ook. Ook uh, komt ook al terug in de titel van de tentoonstelling. Exposition internationale art decoratief et NCL moderne. Waar uh, doet zich eigenlijk voor het eerst... Uh, een debat voor wat, uh, ja, van wat, tussen wat wij uh, onder no moderne in, uh, doorgaans verstaan. Uh, Corbu bouwt daar voor het eerst een uh, paviljoen voor Les Niveau uh, In uh, zijn moderne stijl, een witte gepleisterde doos met uh, uh, een modelwoning in feite. Uh, Echter de esthetische commissie die moet waken over het esthetische schoon van deze wereldtoonstelling, die uh, komt in het geweer, want die uh, verstaan iets heel anders onder modern. Het voorzitter van die uh, commissie is uh, Robert Manet Stefans. Uh, dat is iemand die meer in de, ik zou zeggen, de meer cubistische, meer plastische, moderne hoek zit. Uh, een art decoratief achtige hoek die. die uh, Lang niet zo puristisch is als, uh, als Courbet. En uh, ja, die verzetten daar hevig tegen. En die uh, pleiten, stellen zelfs voor, om uh, een muur rondom uh, het paviljoen uh, van Le Corbusier te zetten. Iets wat uh, Courbetier weet te verhinderen door een rechtszaak aan te spannen die hij wint. Uh, als laatste zou ik nog kunnen vertellen dat in, in uh, 1929 in Barcelona. natuurlijk het beroemde Barcelona-paviljoen uh, van uh, Mies van der Rohe gebouwd wordt. Het is uh, als paviljoen heel interessant, omdat uh, voor Mies uh, binnen zijn oeuvre dat een heel uh, karakteristiek uh, en vernieuwend ontwerp is, waarin uh, niet meer, uh, ik zal maar zeggen, uh, het, uh, het ruimteomsluitende centraal staat, maar juist uh, het vl de vlakken een uh, hele grote autonomie gaan vertonen, dus de ruimte opgebouwd wordt uit vlakken, en ook de materialiteit uh, een nieuwe dimensie krijgt. Barcelona is uh, verder in, in, in stedenbouwkundig opzicht eigenlijk gewoon een voortzetting van uh, Chicago uh, 1893. Dus uh, in de zin van de uh, White City, City Beautiful Beweging, uh, waar uh, ja, hier uh, duidelijk uh, Spanje probeert om uh, met behulp van een soort Catalaanse architectuur eenzelfde soort stedenbouw uh, te, te, te maken. Dus in die zin is deze wereldtoonstelling ook weer een stuk stad, echt, met pleinen, assen, uh, niveauverschillen die, uh, ook, uh, waarop bovenop dan het belangrijkste gebouw uh, zijn plek vindt. Uh, eigenlijk verder in, in actonisch opzicht is het niet uh, echt uh, vernieuwend. In die zin uh, dat, uh, ik zou maar zeggen, wat we straks bij in Parijs gezien hebben: een soort conflict over, wat, over moderne uh, uh, esthetiek. Uh, die treffen we hier niet aan. Daar wordt hier juist weer teruggrepen op de unieke Spaanse uh, traditie. Dat is trouwens, uh, als je wat dat betreft, uh, überhaupt, kijkt naar uh, ook hoe de objecten die in de tentoonstelling tentoonsteld waren... Die maken eigenlijk ook een soort gelijke verandering toch wel door. Dus ik zou maar zeggen, een soort modern onderscheid wat wij kennen tegenwoordig tussen stedenbouw, architectuur, interieur, uh, meubels, uh, stoffen. Dat zijn allemaal aparte ontwerperscategorieën. Dat bestond simpelweg niet. Uh, dat, de architecten, of ja, de, architecten, de ontwerper kun je beter eigenlijk zeggen, die ontwerp gewoon... Uh, Zowel de gevel, als het interieur, als de meubels, als de kamerjassen waarin degene die in het huis woonde uh, opstonden en naar bed gingen. En het behang, dat dus ook, en, en de, de, de tapijten, alles, alles. Uh, ook in die hele discussie over, over, uh, over esthetica, dus over de winstelijke esthetica, uh, hoe verre daar ook, hoe ver daar ook zeggen, uh, nagedacht wordt over wat moderne esthetica en, en, en, uh, en, uh, en, uh, ja, en ja, dus wat moderne aesthetica zou zijn, dat, dat idee van een uh, soort arbeidsscheiding, dat bestaat nog niet. Dat blijft uh, tot, uh, tot aan de oorlog ongeveer, tot aan de Tweede Wereldoorlog, blijft dat bestaan, dat het ontwerpen gewoon alles ontwerpt. En wel kun je zien dat uh, als je in, uh, bijvoorbeeld kijkt wat uh, in de Eerste Wereldoorlog zijn met ingezonden aan objecten. Dat uh, waren in feite uh, ja, machines en, en instrumenten en, en, uh, en bijzondere objecten, meer traditionele objecten. Uh, maar die werden speciaal gemaakt, ondanks dat ze suggereerden dat het gewoon uh, uh, ja, de, de, de normale producten, de normale objecten waren die, die ze normaal maakten en normaal naar man maakten waren speciaal gemaakte objecten die extra verfraaid waren, maar die ook soms gigantische uh, proporties aannamen. Zo ging bijvoorbeeld de, de zakmes wat uh, ontwikkeld wordt, uh, wat, waar, waar wel 100 uitklapbare uh, dingetjes aan zitten, maar wat ongeveer zo groot is als een mens. Uh, ja, Dat soort rariteiten werden ontwikkeld, speciaal voor die dat zijn. Maar in ieder geval de esthetica, uh, het, uh, het, uh, het verfraaien van. Uh, in principe functionele objecten, zoals wij dat in ieder geval tegenwoordig uh, zouden typeren, dat, uh, dat was heel erg belangrijk en dat was inzet van een serieuze discussie van uh, in de laatste decennia van de vorige en de eerste decennia van deze eeuw, uh, waarin uh, enerzijds uh, een soort ideeën over hoe je uh, um, ambachtelijke ervaringen die die voorkomen uit uh, ja, het ontwerp als handarbeid uh, en, ja, en uh, een soort moderne opvatting van, uh, van, uh, van de taak van ontwerpen, meer als intellectuele hoofdarbeid, als ingenieursesthetica, als planningsesthetica. Uh, uh, als ingenieurs -aesthet plannings je zou dus kunnen zeggen dat die ambachtelijke uh, kant meer voor kiest om vanuit de traditionele werkwijzes en vanuit de eigenschappen, de traditionele verworven kennis over de eigenschappen van de materialen te werken, Terwijl de ingenieurs ingenieursesthetica toch, toch meer vertrekt vanuit het idee dat uh, nou ja, het, het, het proces en de, en de machines en het sigimaal het feit dat je in grote hoeveelheden dat is overigens sowieso in de hele wereld misschien wel een belangrijk aspect, maar zeker rond de inwisseling wordt het heel belangrijk. Uh, het idee van massaproductie. Want ook dan uh, komen, uh, nou ja, het bezoekersaantal laat het ook al zien. De oppervlaktes. De hoeveelheid objecten die, worden, die men laat zien. Ook de representatiemiddelen die worden gebruikt. krijgen steeds meer het karakter van een massamedia, massamediale presentatie. Wat ook nog wel opvallend is om even mee af te sluiten. Dat dat over die hele esthetica natuurlijk ook wel een, een ethische dimensie hangt dus het feit dat ieder land probeert om iedere tentoonstelling weer een uh, eigen culturele identiteit te formuleren uh, wat in het ene geval uh, wat, wat van wat gaat als het andere keer uh, dat heeft natuurlijk ook zijn ideologische uh, implicaties dus ik zou maar zeggen in, in Chicago 1893 uh, met de White City het heel duidelijk dat is uh, Amerika heel duidelijk op zoek ...naar een uh, acht ja, voor, voor de grootste democratie ter wereld. Uh, en je ziet ook bijvoorbeeld in waar we dan uh, laatst mee bij zijn aangeland in Barcelona in 1929... ...ik zie het heel sterk dat Spanje heel duidelijk op zoek is naar... ...maar dan meer vanuit de tradities die ze heeft, vanuit de Catalaanse, ach achtonische traditie... Uh, ...probeert een eigen stijl te formuleren met de bedoeling om op die manier als, als natie ook de nodige identiteit te verwerven. Nou, dat is iets wat je in de Tweede Wereldoorlog meer nadert, dus met name dan in Parijs in 1937, gaat het die ethische, die ideologische dimensie van, van de esthetiek en van, van, überhaupt van de, de informatiewaarde die de tentoonstelling wil overbrengen, gaat een steeds grotere rol spelen.